5 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aardbeving in Papua-Nieuw-Guinea zijn mogelijk tientallen doden gevallen. De beving van gisteren had een kracht van 7,5. De meeste schade is in de provincies Hela en de Southern Highlands. Daar vielen volgens de lokale autoriteiten ook meer dan 300 gewonden. Ook raakten huizen en andere gebouwen beschadigd. Door de beving is de stroom in het gebied uitgevallen... en ligt het internet en telefoonverkeer plat... Het vliegverkeer is ook ontregeld... doordat de helft van de start- en landingsbaan is beschadigd. De jongen van 17, die sinds vorige week zondag werd vermist... is gisteravond doodgevonden. Hij lag in het water in de Haagse wijk Ippenburg. En daar was Orlando Boldewijn ook voor het laatst gezien... nadat hij via een dating-app met twee mannen had afgesproken. Waaraan die is overleden is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met een misdrijf. De eerste marathon op natuurijs van deze winter... zal waarschijnlijk woensdag worden gereden. De KNSB hoopt daar in de loop van vandaag uitsluitsel over te geven. Vier ijsclubs zijn in de race. Dat zijn Noord-Laren, Haaksbergen, Veenoord en Arnhem. Haaksbergen en Arnhem hebben een lichte voorsprong... zegt een woordvoerder van de KNSB. Om een marathonwedstrijd te mogen organiseren... moet het ijs minimaal 3 centimeter dik zijn. Deze en komende nacht gaat het flink vriezen... terwijl ook overdag de temperatuur onder nul blijft... De laatste marathon op natuurijs was in januari vorig jaar. Twee mannen die illegaal met een vliegtuig van Ecuador naar New York wilden vliegen... zijn van het landingsgestel gevallen bij het opstijgen. Ze hebben het niet overleefd. Het vliegveld in de kuststad Guayaquil werd enkele uren afgesloten... om de twee lichamen van de start- en landingsbaan af te halen. Volgens de politie zijn de mannen oftewel bewustloos geraakt bij het opstijgen... of van het gestel geslingerd toen het vliegtuig snelheid maakte om op te stijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. En vooral in het noorden is er kans op een sneeuwbui. Maxima vandaag rond min 1 graad. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Willem de Gelder. Goedemorgen, het uh, wordt min 1 graden, hoor ik net. Wat verschrikkelijk. Nou, we uh, gaan in ieder geval uh, het komende uur... uw uh, uh, hart verwarmen met uh, uh, gesprekken onder meer uh, over uh, de Brexit. Er is in Engeland uh, bijvoorbeeld een nieuwe partij gepresenteerd... die tegen die Brexit is. En uh, ja, die partij wil in het parlement komen... om zo een nieuw Brexit-referendum te krijgen. Nou, Hoe dat zit, horen we straks van uh, een, uh, een Nederlander die woont in Engeland. Verder uh, blikken wij terug op deze dag in de geschiedenis. In 1933 werd bijvoorbeeld het Duitse parlement... de Rijksdag in de brand gezet... door een Nederlander, Marinus van der Lubbe. Dat had toen uh, grote effecten. Nou, uh, hoe dat verhaal in elkaar steekt... dat uh, horen wij later dit uur. We praten verder over een uh, boekpresentatie. Kruip nooit achter een geranium, heet dat boek. Um, wat er allemaal in staat, horen wij tegen zessen. En zometeen na de plaat uh, gaan we naar Amerika. Want er uh, uh, is een grote beweging ontstaan. Een nieuwe generatie jongeren... Die opstaat tegen wapenbezit. En uh, dat komt natuurlijk allemaal door die schietpartij in Florida. Nou, uh, of die uh, uh, nieuwe generatie activisten succes heeft, dat horen we zo meteen. Dat allemaal na First Aid Kit uit Zweden. I Fireworks van First Aid Kit. Dit is de wereld. Sorry, Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Er lijkt een kentering te komen in het debat over wapenbezit, wapenbezit in de Verenigde Staten. Na de recente high school shooting in Florida, waarbij 17 scholieren omkwamen, laten jongeren in heel Amerika hun stem horen. Aan de telefoon heb ik Amerika-deskundige Diederik Prink. Goedemorgen. Goedemorgen. Een jonge generatie die opstaat tegen wapengeweld. Had je dit aanzien komen? Nee, nee dit is, dit is een, um, een nieuwe ontwikkeling... met die uh, teenagers, die, die kinderen van de middelbare school... die zich nu aan het verenigen zijn... en hun angst, hun boosheid, hun passie voor dit issue... nu naar voren laten komen. En dat in combinatie met de kracht van sociale media die ze heel effectief gebruiken om zichzelf en vele andere jongeren... door het hele land te kunnen organiseren en te mobiliseren. Dat is iets nieuws wat ik uh, nog niet eerder heb gezien. Nee, want de aanleiding is die schietpartij in Florida. Ja. Um, is de reactie op het wapengeweld anders dan vroeger? Nou, de, de reactie is in die zin anders... dat er nu uh, de grootste groep die pleit voor verandering van uh, de wapenwetgeving... zijn dus deze kinderen zelf. En dat geeft een extra dimensie hieraan. Hiervoor waren het eigenlijk dezelfde uh, politici. Democraten pleiten voor uh, strengere wapenwetgeving. De Republikeinen die zeggen juist... nee, je moet met meer wapens komen. Wat er nu aan toegevoegd is... zijn mensen die in, het, ja, in alle electorale overwegingen... doorgaans geen rol spelen... omdat ze geen stemmers zijn maar wel mondig genoeg zijn om zich over een serieus issue als dit te uiten. Dus dat geeft eigenlijk een hele nieuwe dimensie aan uh, deze discussie. Met name die middelbare scholieren die zich nu in het debat roeren. Ja, want in Nederland horen we ook niet zo vaak jongeren... die zich, uh, die zich in de politiek mengen. Uh, als je demonstraties ziet, het zijn dan toch vooral mensen... van een wat hogere leeftijd. Uh, waarom is dat dan nu ineens, komt dat zo van de grond daar? Nee, dit, dit, of, misschien wel plat wel gezegd... omdat dit de enige groep was die nog niet zo hard geraakt was... Uh, bij een schietpartij en, en, uh, uh, um, en, en zich nu geroepen voelde om, om, om zich te roeren. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat de kracht van sociale media... waar ik het net over had, dat die ook een rol aan het spelen is. Dit is een issue dat ze... Uh, levendig kunnen houden... en dat ze naar voren kunnen rekken... juist door zich uh, te gaan organiseren. Ze hebben beloofd om te zorgen... dat er op één dag alle leerlingen... Uh, naar buiten gaan lopen... tijdens een schooldag als protest... tegen het, het, het onvermogen... van politici om iets te gaan doen. Ze gaan naar Washington... om daar een demonstratie te organiseren. Dus ze gaan gebruiken die sociale media... om meer dan ooit tevoren... Andere leerlingen die diezelfde angst en boosheid voelen... nu te gaan organiseren. En ik denk dat dat wel echt een, een heel duidelijk signaal is. Nodigen ze elkaar dan uit via Facebook of zo? Of gaat dat via andere platforms? Twitter, Facebook. Het zijn natuurlijk ook de, de geëigende media. De televisiekanalen die hangen natuurlijk ook... Uh, uh, uh, uh, uh, met, met, met camera's uh, om de jongeren heen om dit verder te volgen. Maar het is met name Twitter en Facebook, Instagram... die nu hiervoor uh, gebruikt wordt. En die leerlingen die blijken er ontzettend effectief in te zijn. Er is eerder een schietpartij geweest op een uh, basisschool. Dat was in Newtown, Connecticut in 2012. Dat is een vreselijke schietpartij. Ook toen dacht men, oké, okay, nu moeten we iets gaan doen in de Verenigde Staten. We gaan... We gaan we gaan uh, diepere achtergrondonderzoeken doen... we gaan dit soort wapens verbieden. Er zijn een democrat, Barack Obama, in het Witte Huis. Maar de politieke kracht om niets te doen was groter. Zelfs toen een heleboel moeders opstonden en zeiden... wij zijn moeders met, met kinderen op scholen... en wij eisen dat er nu iets gebeurt. Nou, die overweldigende kracht... dat verdriet van die, van die schietpartij op die basisschool... was zelfs niet sterk genoeg om iets aan de politieke impasse te veranderen. En nu leggen deze jongeren zich daar niet bij neer. Dat, dat heeft iets heel moedigs. Is het denkbaar dat zij daadwerkelijk de wetgeving gaan veranderen? Of gaan beïnvloeden? Ja, daar, ben ik, daar ben ik iets sceptischer over. Uh, daags na de schietpartij, vreselijke schietpartij... was in het congres van de staat Florida zelf een stemming over het verbod op dit soort wapens. En dat werd overweldigend gewonnen door rechts-Amerika... door zeg maar de, de pro-wapen-lobbygroepen uh, en uh, politici. Dus al deze uh, jongeren werden qua, qua stemming direct weggeblazen... in het parlement van de staat uh, Florida zelf. En het, ik denk dat het het allerbelangrijkste issue is... wat voor die jongeren nu belangrijk is... kun je dit... Deze wapendiscussie zo lang doorrekken dat straks als er in november verkiezingen zijn, het voltallige huis van afgevaardigden, een derde van de senaat en een heleboel gouverneurs moeten opnieuw gekozen worden, als je dan dit wapenbezit tot een issue in de verkiezingen kunt maken. Want heel cynisch gezegd, politici reageren doorgaans pas als hun eigen baan op het spel staat. En aan de ene kant voelen ze dat ze hè, veel politici krijgen geld... vanuit de wapenlobby, vanuit de wapenindustrie. Maar als ze het gevoel hebben dat ze tegen het publieke belang handelen... dat het de publieke opinie zo groot is en eist dat er verandering plaatsvindt... als dat rond verkiezingen een issue is, dan zullen ze wel moeten handelen. Als ja. dat niet het geval is en over... nou volgende week is er een nieuw schandaal of een nieuwe crisis... en men vergeet dit weer een beetje dan ben ik bang dat al die inspanningen van die jongeren um, tot niets gaan leiden. Want welke acties hebben die jongeren gepland? Nou, ze, ze hebben voorlopig nu uh, aangegeven dat ze massaal de klaslokalen uit willen lopen. Oh, ja. Als een soort ja. van landelijk protest tegen, uh, te tegen het onvermogen. Want ze zeggen zelf ook, hè, dat zei een jongen die zei dat heel duidelijk op televisie... die zei, wij zijn kinderen, jullie zijn volwassenen, jullie zijn politici, doe iets... Doe alsjeblieft iets aan deze verschrikkelijke wapens... die nu onze scholen al binnenkomen. Um, wat mij uh, altijd fascineert aan de Verenigde Staten is... kijk, in Nederland hebben wij natuurlijk hele andere regels. Je mag wel een wapen hebben, daar moet je een vergunning voor hebben... en dan kan je dat alleen op een club gebruiken. Waardoor we in Nederland eigenlijk relatief uh, weinig van dit soort uh, dingen hebben. Um, maar in Amerika lijkt het echt als een soort goddelijk recht te zien... sommige mensen om een wapen te hebben. Waarom is dat? Nou, dat, dat komt het, uh, echt voort uit, de, uh, eigenlijk uit, uit twee dingen. Het is een cultureel iets en het is een historisch gegroeid iets. Het historisch gegroeide element komt dat um, de Verenigde Staten zijn voortgekomen uit een strijd tegen de koloniale overheersing van de Britten. En op dat moment hebben een groepje kolonisten zich daar uh, verzet tegen het, het de Britse Rijk, hebben de wapens opgepakt en de Britten eruit geduwd. En eh, om te zorgen dat ze dus nooit meer zouden overgeven aan een tyranniek bewind... hebben ze in de grondwet een aantal afspraken gemaakt... waaronder het tweede amendement op de grondwet... waarin een, een, een goed gevormde militie zich zou kunnen bewapenen... om zich te, te weer te stellen tegen een, een bewind dat mensen onderdrukt. En uit dat grondwettelijke recht is later door rechters bepaald dat dat een individueel recht op het dragen van wapens is. Alleen dat is natuurlijk wel beperkt. En je mag natuurlijk ook geen kruisraketten of nucleaire wapens in je tuin hebben. Die mag je zelf ook niet hebben. Dus ergens is er een grens gesteld over dit wapen. Mm -hmm. Mag je wel in je zelfverdediging hebben en dat wapen niet. Doorgaans zijn handvuurwapens, revolvers, pistolen. Die mogen mensen wel hebben, zelfverdediging. Soms mag je ook geweren hebben voor de jacht mag ook. Alleen de discussie is nu bijvoorbeeld over, mag je bepaalde uh, grote magazijnen hebben, waardoor je veel meer slachtoffers kunt maken. En zo'n vreselijk wapen als de AR-15, waarmee je eigenlijk alleen maar als doel hebt om menselijke slachtoffers te wapen. Het is echt een oorlogswapen. Waarom zou je die mogen hebben? In de jaren negentig, onder president Clinton, is er tijdelijk een verbod geweest op dat soort uh, aanvalswapens. En uit de statistieken blijkt ook dat daarvoor en daarna... juist veel meer slachtoffers waren. Dus dat betekent dat tijdens mm -hmm. iets van tien jaar dat dat verbod was... want sommige wetten in de Verenigde Staten hebben een soort van een houdbaarheidsdatum... dat tijdens dat verbod er veel minder massa-schietpartijen zijn geweest. Dus het werkt ook daadwerkelijk ja, het werkt in de Verenigde ook echt, Staten. Ja. Ja. Het, het andere element is een cultureel iets. Het, um, um, in de Verenigde Staten zijn ze het niet eens over... Wat ertoe leidt dat er dit soort schietpartijen zijn. Links-Amerika zegt nee, er zijn gewoon te veel wapens. En dan moeten we een einde aan maken. Rechts-Amerika zegt nee, er zijn te weinig wapens. Want een, een, een bad guy with a gun stop je door een good guy with a gun. En wat we nodig hebben zijn veel meer wapens. Ook op scholen, ook bij leraren. Want immers, als er veel slachtoffers in het verkeer vallen, dan gaan we ook geen auto's verbieden. En dat moet je ook niet met wapens doen. Het gaat om het wapenbezit en de, hoe mensen daarmee omgaan. Dus investeren in geestelijke gezondheidszorg. Wat er dieper achter zit, is een diep ideologisch verschil in de Verenigde Staten. Mm -hmm. En dat heeft ermee te maken dat als er een probleem is... dan zeggen democraten en wat linksgeoriënteerde mensen in Amerika... die zeggen, er zit ook een rol voor de overheid om iets te doen. Bijvoorbeeld door wetten aan te nemen om iets te verbieden en in te grijpen... Republikeinen, conservatieve mensen in de Verenigde Staten... die zeggen nee, dit draait helemaal niet om de overheid. Die moet je niet vertrouwen. Als er een probleem is, moet je juist vertrouwen op het individu. En die kun je alleen maar beschermen door hem een wapen te geven. En dat is een diep ideologisch verschil in de Verenigde Staten. Ja, en dat is een beetje een klassiek... Ja, klassiek links tegen rechts verschil misschien, hè? overheid of geen overheid. Uh, Trump is in ieder geval van de, de Republikeinse Partij. Die had al het plan om uh, docenten een wapen te geven. Krijgt dat plan uh, uh, uh, steun daar in Amerika? Nee, absoluut niet. Er zijn uh, zelfs uh, de gouverneur van de staat Florida... Ook een republikein is hier absoluut niet van gediend. Leraren zijn er zelf hartstikke uh, ontevreden mee. Die zeggen, wij gaan ook helemaal niet met wapens lopen. En het, het plan lijkt echt een soort van creatieve oplossing van hem te zijn geweest. Overigens zie je dat wel vaak de laatste tijd. Als er een schietpartij is, dan roepen ook rechtse politici wat symbolische maatregelen. Ga leraren bewapenen of ga, uh, nou, nog kleine maatregelen? Daar wordt dan een tijdje in het nieuws over gesproken. En na een paar weken heeft niemand het er meer over en wordt er niet meer op teruggekomen. Dat lijkt ook dit te zijn. Een soort van bliksemafleider. Ja. Bovendien, wat trouwens ook bleek dat waarom dit ook totaal niet werkt. Uit onderzoek is al gebleken dat tijdens de schietpartij er een bewaker bewapend op de school was. Die zo bang was voor dat zware geweer dat hij niet naar binnen is gegaan om de schutter uh, tegemoet te treden. En ook politieagenten, toen ze eerst met een klein clubje kwamen... waren zo bang dat ze nog even gewacht hebben op versterking. Nou, als getrainde politieagenten al niet naar binnen durven... om het op te nemen tegen zo'n zwaar wapen... waarom zou dan de wiskundeleraar of de tekenlerares dat wel moeten doen? Ja, dat is een uh, goede vraag. Nou, dit uh, blijft nog uh, een spannende discussie. Als we het dus tot november weten te rekken, deze discussie... dan zou het een onderwerp van de verkiezingen kunnen zijn. Juist, en dan kun je echt politici dwingen om te zeggen... nou verwacht ik dat je ook daadwerkelijk maatregelen neemt... of we kiezen voor een ander. Dus de, de kracht zit er maar in. Kunnen ze dit een issue maken bij de verkiezingen in november? Diederik Brink, Amerika-deskundige. Bedankt voor de toelichting. We houden het in de gaten. Tuurlijk, graag gedaan. The Always one eye at the door Should I run just like before? Met Too Good to Lose. Dit is de wereld. Bonjour. Sorry, wanneer kan? Sorry, wanneer kan? Sorry, Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. En dan gaan we nu naar Groot-Brittannië, of meer specifiek... de Brexit, dat onderwerp houdt Europa natuurlijk al een maanden bezig. En er is weer een nieuwe ontwikkeling, namelijk een nieuwe politieke partij... Renew, een uh, nieuwe Engelse partij die een uh, referendum wil houden. Dan denkt u, er is toch al een referendum geweest? Nou, inderdaad, maar ze willen een nieuw referendum... over de Britse uittreding uh, uh, uit de EU, als die onderhandelingen zijn afgerond. Aan de lijn heb ik Roet-Oei Abraham, journalisten woonachtig in Londen. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Een nieuw referendum. Hoe liggen de kansen daarvoor? Uh, gaat dat er komen? Nou, dat, de, de kans is klein. Um, op het ogenblik is, er, is daar helemaal nog... zeker in de, in de politiek zijn ze daar helemaal niet mee bezig. Ze zijn vooral bezig met de onderhandelingen. Hè? Hoe komen wij als Groot-Brittannië hier goed uit? En hoe krijgen wij wat wij willen... Um, maar er zijn zeker politieke partijen die nu uh, ontstaan... of uh, ja, toch inspelen en altijd zullen blijven dwepen met de kans... wat zou er gebeuren als... of het er daadwerkelijk komt, is, een, uh, ja, is natuurlijk maar de vraag. Ja, dat is waar. Wat is het wel mogelijk om brexit nog terug te draaien? Um, nou, dat... Dat, dat lijkt op dit moment onbegonnen werk. In, in de lagerhuis zelf is daar helemaal geen meerderheid voor. Niet alleen mee is nu tegen. Maar ook labor-leider Corbyn zegt, zegt... ik respecteer de uitslag van het referendum... en hier gaan wij mee verder. Ja, dus ja het is, ja, het is natuurlijk wel focus. logisch. Hè? Dan moet je geen referendum houden... als je vervolgens niet naar de, aan de uitslag gaat houden, toch? Nou, exact. En dat is ook... Aan de ene kant zijn heel veel mensen natuurlijk helemaal niet happy met de uitslag. Maar mijn neefje bijvoorbeeld, die ook die Engels geboren is, die zegt ook... het is wel de democratie, we kunnen wel gaan roepen wat we zouden willen... maar dit is waar we voor hebben gekozen, dit is wat de bevolking heeft gekozen... en dat is waar we dan mee moeten werken. En daar heeft hij op een bepaald manier wel een punt. Ja. Precies. 52 stemde ongeveer voor, hè, dat referendum. Als je nu uh, ja, een peiling stop. organiseert, hoeveel mensen zijn daar dan nu nog uh, voor? Dat blijft natuurlijk een klein beetje uh, gissen. Uh, Renew en, en de andere kleine splinterpartijen komen met... nou, we zitten al op 50-50. Wat ze nu zeggen... Uh, is, is de opiniepeilingen zeggen dat je nog steeds wel zou kunnen hebben... dat het nog steeds rond zou spannen. En dat uiteindelijk het helemaal niet zeker is... dat een referendum ineens een heel ander, andere uitslag zou brengen. Ja, precies, oké. Okay. In Nederland kun je zo'n nieuw referendum dan aanvragen? Nou ja, Die wet die staat nu ook op de tocht uh, in de Tweede Kamer. Uh, bestaat er dergelijke wet in Engeland dat het volk een referendum kan uh, aanvragen? Niet dat ik weet. Uh, dat zou nog gestimuleerd kunnen worden door dit soort kleine sprinterpartijen. Alleen je moet dan de meerderheid zien te krijgen. Maar dat krijgen ze gezien het Engelse kiesstelsel. Gaat ze dat niet lukken? Er wordt veel geld ingepompt. Soros, uh, miljardair of miljonair... stopt veel geld in dit soort kleine sprinterpartijen. Alleen het aantal... Uh, ja, de, de steun die zij zouden moeten krijgen om überhaupt gehoord te worden, is dus een groot. En ja, dat de kans dat het referendum er komt niet heel likely is. Nee, precies. Want het moet dan dus eigenlijk via het Engelse parlement, en daar moet je, um, daar moet je dan dus een meerderheid hebben, en dat is in het Engelse kiesysteem vrij moeilijk. Um, want ze hebben ja. echt een, een districtstelsel, hè? dus dan moet je het merendeel van het districten, moet je dan achter je zien te krijgen. Exact. En de kans dat dat lukt is al klein, dus de rest is lijkt dan onbegonnen werk. Ja, precies. Um, die partij Renew hè, die doet wel iets nieuws. Hè? Ze hebben niet één leider of iets dergelijks. Ze, ze hebben verschillende leiders die de partij dragen. Hoe zit dat? Ja, zij, zij zeggen dus... Hè, die ouderwetse politiek, daar zijn wij... Wij willen een hele andere manier. Wij willen geen één politiek icoon... Wij willen meerdere mensen aan het woord. Dus ook tijdens uh, hun presentatie gaven drie verschillende uh, mensen het antwoord. Er was niet één spreker, maar drie verschillende sprekers. Daarbij focussen focus zij zich op ja, de middengroep. Ze gaan niet voor of links of rechts. Maar zij denken, onze kracht zit in het midden. Wij willen ook niet geleid worden door alleen maar politici. Dus degene die aan het woord waren... zijn. Ja, gewone, is de gewone beroepsbevolking, consultants, artsen, dokters, de gewone mens om zich te richten op de gewone mens. Hun enige speerpunt is ook uh, Brexit, een nieuw referendum. Ze hebben ook geen ander politiek punt. Het is uh, voor nu, je weet nooit wat de toekomst zal brengen, maar voor nu is hun enige speerpunt, is een nieuw referendum... Oké, okay, een one-issue-partij, om dat met een mooie Engelse term uh, te uh, benoemen. Het lijkt een beetje op Amarge, die, die Franse partij van Emmanuel Macron. Die hebben dan misschien wel één leider, maar die richten zich ook heel erg op... mensen die zich niet meer gehoord voelen door linkse en rechtse partijen... Die, dat die dan in het midden gaan zitten. Klopt, ze hebben zich ook uh, laten inspireren door Macron en door Amarge. Hetzelfde doelgroep dezelfde manier van doen. Inderdaad dan met meerdere personen. Alleen of zij hetzelfde effect zullen hebben... hetzelfde succes als Macron, dat is nog maar de vraag. Dat, um, ja, dat weten ze niet zeker. Die kans lijkt zelfs klein, maar ook dat is wederom speculeren. Ja, niks is zo veranderlijk als uh, de kiezer, zullen we maar zeggen. Is het uh, de enige partij Ik die denk... het Brexit-protest uh, wil stoppen? Renew? Nee, er zijn, er zijn er meerdere. Je hebt uiteindelijk ook gewoon uh, de, de Lib Dem... Die zijn het altijd al tegen geweest. En de partij SNP En er zijn meerdere kleine splinterpartijen die tegen zijn. Sommige actiever uh, dan de anderen. Um, alleen nogmaals, de focus lijkt nu vanuit zowel de natie als de politiek... niet te liggen op zijn we voor of zijn we tegen. Maar meer, dit is wat de uitkomst is. Dit is waar we mee aan de slag moeten. En dit moeten we zo succesvol mogelijk afronden uiteindelijk. Nou ja. Maart 2019, zo lang hebben we niet meer. Nee, nee, nee. over die Schotse partijen daar kunnen we volgens mij nog een heel apart gesprek eh, voeren... over of die Schotten dan nog een referendum willen om, eh, om eh, af te scheiden van Engeland. Want daar is ook over gepraat. De minister van Buitenlandse Zaken van Engeland, Boris Johnson... die richtte zich twee weken geleden tot eh, dit soort nieuwe politieke bewegingen. Um, wat zei hij toen? Hij zei... Um, uh, ja, het zou een ramp zijn als dit zou gebeuren... En het, het zou ook verraad zijn, want er zijn voor miljoenen kiezers... die zo duidelijk hun stem hebben uitgesproken voor een brexit. En hè, hij zegt, dit kan en dit mag niet gebeuren. Kijk, of het überhaupt gaat gebeuren is nog maar de vraag... maar het feit dat hij zich zo specifiek daarover uitsprak... wil wel zeggen dat er een bepaalde angst is... dat dit daadwerkelijk nog een thema zal worden... het wel of niet hebben van een referendum. Zoals Even zei, die kans blijft klein... Maar het wil wel zeggen dat het een serieus thema en is. Toch gewoon angst is binnen de bestaande politiek. Over deze sprinterpartijen. En over deze ja, toch wel duidelijke stem vanuit gedeeltes van de bevolking. Ja, nou, het leeft wel dus in ieder geval. Wat doet de discussie met de Britse samenleving? Dat is best grappig. Want bij ons, of, hè, wat ik hoor of de algemene tendens... is niet zozeer wel of geen referendum. mensen zijn vooral bezig... wat zijn de gevolgen van brexit. Mensen gaan echt nu voornamelijk uit er komt een brexit. Het is ook vorige week zelfs in Nederlandse kranten gestaan... dat op het ogenblik zijn het, het aan, voor het eerst in jaren zijn het aantal mensen... wat Engeland verlaat, komt nu heel erg in de buurt van de mensen... wat Engeland inkomt... En, Mensen zijn bang, mensen vertrekken. Dus heel veel experts, heel veel internationals, die pakken alvast hun boeltje. Dus mensen zijn nu eigenlijk al meer bezig met wat zijn de gevolgen van brexit. Meer dan kunnen we dit nog terugdraaien. Dus mensen zijn minder bezig met een referendum dan bijvoorbeeld een renew zelf. Oké, okay, nou wie weet uh, dat uh, renew, uh, uh, ja of dat nog succes krijgt. Uh, we uh, horen het, het kan pas bij de volgende verkiezingen, dat duurt nog wel even. Dat duurt zeker nog wel even. Roet Oei Abraham vanuit Londen. Heel erg bedankt. Oké, okay, hoi hoi. Jump on that flight to meet you that night to make it tear up the room. She loves everybody's watching. Niall Horan van One Direction met She's on the Loose. Dit was de dag. Vandaag, 8, 85 jaar geleden, stak een Nederlandse communist, Marinus van der Lubbe, de Rijksdag in Berlijn in de brand. De jonge leidenaar werd vervolgens de spil in een politieke kwestie. Aan de telefoon heb ik Martin Schouten. Hij schreef een boek over Marinus van der Lubbe in het verleden. Goedemorgen, meneer Schouten. Ja, goeiedag. U schreef dat boek al vrij lang geleden, 1984. Waarom schreef u toen een boek over deze man? Ik wilde een biografie over hem lezen en die bleek er niet te zijn. Dus dan maak je mezelf. hè. Ah ja, ah ja, dat is wel een goede oplossing. Uh, wat voor man was het? Het was een werkloze metselaar. En wat voor milieu is hij opgegroeid? Uh, zeer armoedig. Uh, je hebt paupers, hè. Oké, okay, precies. Want hij was een uh, communist, horen wij. Um, uh, dat uh, zal nou, dan wel uit, die, uh, uit die, uh, uh, ja, die achtergrond komen, of niet? Toen hij die brand stichtte, was hij radencommunist. En dat is wat anders dan partijcommunist. Oké, okay, wat is precies een radencommunist? Dat is een hele theoretische beweging die uh, in de jaren dertig is ontstaan. Die wilde weer terug naar uh, de echte revolutie van 1917... Alle machten en arbeidersraden. Oké, okay, precies. En, en uh, hij was in Berlijn toen, in uh, 85 jaar geleden, 1933. Wat deed hij daar? Hij wilde de revolutie meemaken die hij verwachtte. En niet alleen hij trouwens. Het was een algemene verwachting dat de Duitse bevolking... Hitler niet zou accepteren en in opstand zou komen. Maar dat gebeurde niet. En toen heeft hij een brand gesticht... in. Uh, Illusie dat dat dan als zijn voor de opstand zou worden geïnterpreteerd. Maar dat gebeurde niet. Nee, nee. Hij hoopte dat uh, de Duitse bevolking in opstand zou komen en zo'n communistische heilstaat zou uitroepen. Uh, ja, zoiets, ja, ja. Hoe ging dat, het brandstichten? dat brandstichten? Hij klom s'avonds het gebouw in, naar een ruit hebben ingetrapt en probeerde brand te stichten met uh, uh, blokjes, samengeperste houtspaan... dus met ruwe aardolie, die werden gebruikt om kachels aan te steken. Dan had hij er wat van gekocht. En verder deed hij het met, met zijn kleren die hij in brand stak... en waarmee hij door het gebouw liep. Was het succesvol, die brand? Nee, het was een ontzettend amateuristische poging. Er kwam weinig van terecht... Hij had alleen succes in de grote zettingszaal. Er hingen gordijnen langs de toegangsdeuren en die, en die wilden wel fikken. En die zaal die zat net in het midden van het gebouw onder de koepel. En het werkte als een schoorsteen. dus die vlammen die werden omhoog gezogen. Ah, en toen werd er toch nog een, een, een uh, grote brand, nou, zullen we maar zeggen. Nou, ja. die, nou, het wordt niet zo groot brand. Ah, okay. die, die zaal in het midden van het gebouw is uitgebrand. Oké, okay. ah, dat valt dan inderdaad wel mee. Want je krijgt vaak, als je de geschiedenis leert, wel eens het beeld van... dit was een, een hele grootse, de hele, de hele Rijksdag is afgebrand. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Nee, die stond er nog gewoon bij de volgende dag, hoor. Dat <laughs> weten okay. we van foto's. Ja. De uh, nazi's waren toen aan de macht in Duitsland. Wat was hun reactie? Die zeiden, dat hebben de communisten op hun geweten... Want het was er al een oude vreten tussen communisten en nazi's in Berlijn. En die hebben hun politieke tegenstanders laten oppakken aan mas. Je kan zeggen, een beetje met de die nacht dieper de concentratiekampen vol. Oh ja. Ja, want uh, de, de, de, er wordt aangenomen dat die uh, marines van de Lubber het in zijn eentje deed. Hè? Maar er zijn dus nog meer mensen opgepakt. Nee, nee, nee. Ja, er zijn heel veel mensen opgepakt, maar niet als daders. Hij heeft er dus eens eentje gedaan hij is inderdaad betrapt. En heeft een volledige bekentenis afgelegd. Die grondig is gecontroleerd door de politie. Die toen nog gewoon een professionele recherche was. En dat valt allemaal na te lezen en na te kijken in het dossier van deze zaak. Mm -hmm. Maar de, de, het werd dus eigenlijk als aanleiding genomen om ook andere mensen te arresteren. Nou, communisten en uh, sociaaldemocraten en andere politieke tegenstanders. En de, de linkse kranten die mochten niet meer verschijnen. De grenzen werden gesloten. Dus een noodtoestand werd uitgeroepen. En er werd de volgende dag een wetje voor aangenomen om dat te rechtvaardigen. Ah, oh, precies. Op die manier uh, ging dat. Um, er gingen ook allerlei complottheorieën in het rond, hè, toen? En wat hielden die in? Nou, de. En de nazi's zeiden de communisten hebben het gedaan en omgekeerd. Er was er een groepje communisten, Duitse communisten dat op de tijd naar Duitsland, of naar Parijs was ontkomen. en die zeiden nee, de Nazi's hebben het gedaan. En die is in een enorme propaganda-oorlog begonnen, die vooral bestond uit het publiceren van een zogenaamd bruin boek over de ruisdergebrand. waarin zij vertelden wat er nou gebeurd was, of hoe de Nazi's het hadden gedaan allemaal fictie. En die hebben een congres belegd in Parijs. Een soort, soort proces iets met als motto Geuring, de brandstichter, zei het gij. Om het in die retoriek samen te vatten. En dat heeft heel erg succes gehad. Veel mensen zijn dat gaan geloven. Maar er is nooit een schijn van bewijs voor gevonden. <coughs> Oké, okay, gezondheid uh, uh, uh, wens ik u toe. Um, ja, dank je. Um, uh, uh, want uh, uh, uh, uh, Hoe is dat eigenlijk afgelopen met deze man, met deze Marines van de Lubbe? Uh, er is een proces uh, begonnen, een showproces, tegen mm hem en nog wat mensen die van de straat waren geploekt als medeverdachten, maar die de, er niets mee te maken hadden. Hij is ter dood veroordeeld en zijn medeverdachten kregen vrijspraak. Oké, okay, dat, dat ter dood veroordeeld? Dat, uh, uh... Ja, dat ging met de guillotine toen Joch. in Duitsland. Oké, okay. dus hij is gewoon uh, uiteindelijk onder de guillotine beland? Ja, ja. Is zijn naam achteraf nog in eer hersteld? Uh, ja, na de oorlog is er nog een juridische nasleep geweest... van uh, een goede van de mensen die zeiden... dat wat hier gebeurd is, dat uh, is onbehoorlijk geweest Dat dan niet... Bijvoorbeeld die doodstraf, die werd uitgesproken op grond van een wet. Die is aangenomen na de brand. Ja, daar is tegen alle normale juridische beginselen in. En die mensen vonden wel gehoor. Er is een periode geweest waarin werd gezegd, nou ja, die brand dat is, heeft hij echt gedaan. Maar die doodstraf, dat was buiten proportie, dus hij kreeg postuur 7 zeven jaar voor de brandstichting. Maar ook dat is van de baan. Oké, okay. ja, daar heeft hij zelf misschien ook niet zo heel veel aan uh, dan natuurlijk. Nee, hij is, kan je zeggen, vrijgesproken door de geschiedenis. Ja, ah, precies. Um, ik woon toevallig in Leiden en ik kan me uh, voor de geest houden dat er een Marinus van der Lubbehof is. Kan dat kloppen? ik ben daar pas nog even gewezen kijken, die is er nog steeds. Oké, okay, dus dan, dat is best veel eer voor zo iemand dan. Uh, ja, ja, dat was wel, wel aardig. En toen ik met dat boek begon en dus wel eens in Leiden kwam in het gemeentearchief, toen moesten ze daar weinig van hebben, die ambtenaren, van ja, wat, wat raar dat je je voor die man interesseert. Daar zijn we in Leiden helemaal niet trots op. En toen mijn boek was verschenen, was dat toch een beetje veranderd, die stemming. Oké, okay, kwa ja, kwam dat door uw boek. Dat uh, is misschien een beetje gek, maar heeft dat eraan bijgedragen? Ja, dat boek heeft daar een rol in gespeeld. Oké, okay, want mensen krijgen een ander beeld van deze Marinus van der Lubbe. Ja, ja, ja. hij was een held, hè. He? Zij het een tragische held... Ja, een beetje tragisch is het wel. Ja, het, het, in de brandsteken ja. van de Rijksdag... wat niet echt heel goed uh, gelukt is uh, uiteindelijk. Um, uh, ja, van zijn uh, strijd voor het uh, communisme in Duitsland... is er ook niet zo heel veel meer van terechtgekomen. Hè? Ja, in het oosten van Duitsland misschien. Maar dat had er weer niet zo heel veel hiermee te maken. Nee, nee, nee. Nee, precies. Um, dank u wel voor uw toelichting. Um, het boek, uh, ja, dat uh, is natuurlijk nog steeds leesbaar. Het, uh, de biografie van uh, Marinus van der Lubbe. Nee, het boek is uitverkocht. Uitverkocht? Heb je het wie het wil hebben, die moet naar boekwinkeltjes.nl. Ah, dat daar zijn dan de... nog wel wat exemplaren te verkrijgen. Ze ja, kunnen tweedehands kopen in overvloed. Oké, okay. Martin Schout, heel erg bedankt voor uw toelichting ook op dit vroege tijdstip. U ik had begrepen dat u er had gerekend dat het twaalf uur geleden was dit gesprek. Ja, ik was wat verbaasd toen ik hoorde dat dat zo midden in de nacht moest. Oké, okay, nou dan uh, ben ik u in ieder geval extra dankbaar dat u uh, uw toelichting uh, wilde geven. En uh, dan gaan we met z'n allen naar boekwinkeltjes.nl om uw uh, boek nog uh, ergens vandaan te halen. Martin Schouten, heel erg bedankt. Oké, okay, dankjewel. Dag. I step off the train. Down your again. past your door. A Girl met uh, a Missing, was dat. Dit wordt de dag. Dit wordt de dag dat Hilversum Mediastad een nieuwe attractie lanceert. Media Mile. Dan kunt u uh, lopen in Hilversum van uh, uh, Beeld en Geluid... het instituut naar uh, het uh, plein in de stad. En uh, dan loopt u langs alle hoogtepunten uit de geschiedenis van Hilversum. Verder uh, staat er uh, nog wel meer te gebeuren vandaag... Bijvoorbeeld uh, worden er uh, cijfers gepubliceerd door de Consumentenbond. Ze hebben een uh, onderzoek gedaan naar de hygiëne van vakantiehuisjes. En uh, ja, ik vrees zo dat, uh, daar, uh, dat die er niet heel goed uitkomen. Maar uh, wie weet. Verder wordt vandaag een boek gepresenteerd. Kruip nooit achter een geranium. Dat boek gaat over de eerste generatie vrouwen... die niet achter de geraniums is verdwenen. En ik ga daarover praten met Barbara van Beukering. Zij is schrijver van dit bijzondere boek... en uh, onder andere oud-hoofdredacteur van Het Parool. Mevrouw van Beukering, goedemorgen. Hallo. Ja, u bent er uh, in de uitzending. Een speciale dag uh, ja. uh, voor jou uh, uh, vandaag. Ja, zeker. Want vandaag verschijnt mijn boek. Dat is natuurlijk een heel feestelijk moment. Als je ergens een jaar mee bezig bent geweest... dan leef je toch op min of meer wel naar dat moment toe. Ja, daar kan ik me voorstellen. Een jaar mee bezig geweest dus. Ik ben een jaar mee bezig geweest, ja. ja ik heb hebt... voor mijn boek veertien uh, vrouwen geïnterviewd. Uh, jij zei het zelf al, hè, de eerste generatie die niet achter de geraniums verdwijnt. Nou, dat zijn de, de Hedy Dancona, Nelly Kroes, Ans Marcus, Gerdy Verbeet... Olga Zuiderhoek, nou, en nog een film meer anderen. Maar die heb ik allemaal geïnterviewd met de vraag, uh, ik wil heel graag oud worden zoals jij, en hoe doe ik dat? Nou, dat, uh, dat was een uh, arbeidsintensieve klusje, want ik heb al die gesprekken gevoerd en uitgewerkt. En uiteindelijk is het boek ook een soort persoonlijke zoektocht geworden. Oké, okay, ja, je noemde er net al een aantal. Uh, het is echt een indrukwekkend lijstje. Hè? Nelly Kroes, nou heet die dan Conan, dat had Gerry verbeterd, het houdt niet op. Um, uh, uh, uh, ja, het, het is echt een indrukwekkende lijst. Welk verhaal viel nou het meeste op? Nou eigenlijk, nou ja, ik heb gewoon die, die, die lijst die is, die is zo samengesteld... ...omdat zij zijn mijn rolmodellen. Het zijn vrouwen en ik denk dat dat niet eens alleen voor mij geldt... ...maar voor iedereen, iedereen. Ik bedoel, dat zijn echt iconen, die vrouwen. Want zo'n Hedip is er bijvoorbeeld 80 al en die werkt nog steeds. En nee, die cruise die vliegt nog steeds de hele wereld rond... ...in allemaal uh, bestuursfuncties heeft ze internationaal. En je denkt steeds maar van, hoe kan dat toch? Want die vrouwen die zijn al op zo'n leeftijd en ze zijn zo energiek... ...en maatschappelijk betrokken en ze zien er nog eens goed uit... Nou, en ik heb ze eigenlijk allemaal gevraagd van, nou, nou, hoe doen jullie dat? En eigenlijk wat, wat, wat ze eigenlijk allemaal zeiden, zonder uitzondering, is je moet bezig blijven. Vandaar ook natuurlijk die naam, hè? kruip nooit achter een granium. Want dat betekent gewoon, als je achter een granium gaat zitten, ja, dan, uh, dan houdt het op. Dan, dan, dan valt je sociale netwerk weg en dan word je in hoog, hoog tempo uh, bejaard. Dus dat, dat viel eigenlijk het meeste op. Dat ze, zeiden gewoon, blijf bezig en dan word je gewoon niet oud. Ja, wat, wat is het verschil tussen vrouwen van deze leeftijd nu en vroeger? Dat, dat, uh, dat, dat schet ik ook eigenlijk in mijn boek. Ik, ik, ik schets het aan de hand van mijn oma's. Dat waren vrouwen die nog begin 1900 geboren werden. En die uh, hadden, hadden niet gestudeerd, niet gewerkt. En toen zij een jaar of vijftig waren, de leeftijd die ik nu zelf heb... toen hield het leven eigenlijk als het ware op. Kinderen het huis uit, man zag je niet meer staan. Je had geen werk, je had niet een grote schare vriendinnen... Dus dan was het eigenlijk wel heel snel dat je, ja, was, was, je, was je over het hoogtepunt van je leven heen. En dan kon je gewoon langzaam wachten tot uh, je bejaardenhuis. Uh, ja, dat klinkt wel erg kom. somber zeg. Ja, somber hè. Ja, ja, ik maak het ook wel heel erg somber. Maar dat is wel een beetje zo. Ik bedoel, als je nooit gestudeerd hebt, niet gewerkt en je hebt niet een, ja, een uh, autonome re reden om te bestaan. Ja, dan, dan wordt het er niet leuker op als je oud wordt. En, uh, nou ja, en ik ben dus nu zelf 50. Ik heb die vrouw geïnterviewd. En ik denk, nou, het begint eigenlijk pas. Oud worden is hartstikke leuk. Ja, jij valt nu even stil. Ik weet niet hoe oud jij bent. Ja, 27. Dus het is voor mij allemaal een beetje ja, ja, toekomstmuziek ja, ja. nog. Het is voor jou nog een beetje toekomstmuziek. Maar onthoud dit maar. Ja, precies. Ja, maar, uh, nee, maar het is, het is echt, er is echt heel veel gebeurd in één generatie. Dat is eigenlijk wel de moraal van het verhaal. En wat ook de moraal van het verhaal is. Ik heb al die vrouwen ook gevraagd. Uh, want je denkt altijd, nou ja, als je oud bent, wordt er niet leuker op, hè? En gewoon fysieke mankementen, kommer en kwel, weinig geld in de gezondheidszorg. Nou, jup, als je ook in de media leest over ouderdom, is niet per se vrolijk. En deze vrouwen zeiden allemaal, het is juist wel een hele leuke fase. Wij zijn juist hartstikke gelukkig nu. Want je bent juist heel vrij als je oud bent. Je hebt geen zorgen meer voor je kinderen, niet voor je ouders. En uh, je hoeft je niet meer te bewijzen. Je hoeft uh, nou, hè, je dat, dat zijn dus eigenlijk allemaal. Het is een mm -hmm. ontzettend leuke fase van je leven. Ja, ja je, dat, dat, je, je wordt er wel eens bij het dood gegooid. Hè? Ook uh, naar de bezuinigingen op de zorg en zo. Dat uh, oud zijn geen pretje is. Maar dat valt dus, uh, ja. Uh, ja, daar is dus niet iedereen het mee eens. Nee, en dat is eigenlijk wel denk ik het leuke van dit boek. Is dat je er gewoon best vrolijk van wordt. Dat je, re je realiseert, het is niet alleen maar kommer en kwel. Het is juist een, leuk, een hele leuke fase. Het is maar net wat je ermee doet natuurlijk. Maar dat geldt voor alle fases in je leven. Maar het is eigenlijk een, ja, een optimistisch boek over ouder worden. Uh, waarin nou ja, dat, dat lijstje indrukwekkende uh, vrouwen dat, dat eigenlijk uh, uitlegt. En uh, mijn laatste zin in het boek is ook ouder worden. Ik heb er zin in. Nou, optimistisch, kun je niet eindigen. Nee, denk inderdaad. Nee, nee. Dat, uh, <laughs> dat klinkt goed. De tip is dus uh, om uh, vooral actief te blijven. Ja. En, en dat geldt natuurlijk op het gebied van, wer van werk en bezig blijven. Maar ook... Uh, ik heb ook een hoofdstuk in het boek over bijvoorbeeld sporten en in de regen, hè? letterlijk in beweging blijven. Want dat zeggen die vrouwen ook allemaal. Je wil ook niet een, een stram oudje worden die stiefelt over straat met een uh, rollator. En hoe voorkom je dat? Dat is bijvoorbeeld door gewoon wel als je jong bent, uh, echt een paar uur per week in beweging te zijn. En naar de sportschool te gaan of op yoga te gaan of wat te zwemmen. Want zo hou je je lichaam soepel, is ook heel belangrijk om uh, mm -hmm. gelukkig oud te worden. Ja, wat me wel opvalt, uh, als ik dat lijstje zie... het zijn wel echt allemaal echt ambitieuze vrouwen. Hè? Uh, uh, ja, Nelly Kroes bijvoorbeeld, zoals we net al zeiden. Die is, ik meen, 76, werkt nog bij Uber. Doet nog van alles met start-ups en dergelijke. Nou, uh, ik kan het lijstje afgaan. Dat zijn allemaal hele actieve vrouwen. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet meer kunnen, toch? Die gewoon, uh, uh, yeah, die gewoon wel vermoeid en oud zijn en die uh, uh, wel... Uh, ja op een gegeven moment die geraniums op moeten zoeken... om even in jouw ja. terminologie te blijven. Ja, nou, dat is, dat is zeker een terechte vraag. Ten, maar even om te beginnen, dat je zegt... Ja, het zijn hele indrukwekkende vrouwen, dat klopt. Het zijn niet de doorsnee vrouwen. En dat heeft ook mee te maken dat ik dacht... ik, ik wil gewoon mijn, mijn, de vrouwen die ik bewonder... mijn rolmodellen interviewen. Maar ik heb me ook gerealiseerd... ja, dat zijn niet de, nou ja, inderdaad de gewone vrouwen... maar voor, voor, hoe, zit het, hoe ziet het voor hun dan uit? En toen keek ik even om me heen en zag ik... hé, hey, maar ik heb bijvoorbeeld een buurvrouw die is onderwijzeres geweest. En toen zij op met pensioen uh, moest, op de 65e... ging ze bijles geven aan mijn uh, kinderen. En die is nu 73. En die heeft een heel goed bijlespraktijkje aan huis. Komen elke dag kinderen. Hartstikke leuk. En een ander voorbeeld is een vriendin van mijn moeder... die uh, directeur van een school was geweest. En die ging na haar pensioen drie dagen in een schoenenwinkel werken. Omdat ze zoveel schoenen hield. Het ging niet meer om de status of om het geld. Maar gewoon omdat ze het leuk vond. Dus ik denk toch dat de boodschap is voor iedereen... He, wat je ook doet, en wat je ook uh, voor ambitie hebt... het gaat erom dat je gewoon zorgt dat je bezig blijft. Nou, en het, het tweede wat jij zegt, ja, een keer houdt het natuurlijk op. Dat, dat hebben we nu ook gisteren aan Mies Bouwman gezien. Ik bedoel, die heeft, is natuurlijk ook heel lang bezig gebleven. Maar ja, als je op een gegeven moment 88 bent of dingen, en je bent echt oud... Ja, we hebben niet het eindeloze leven. Op een gegeven moment moeten we afscheid nemen, dat hoort erbij. Ja, ja. Maar het gaat erom dat je zo lang mogelijk... Maar he, dat, dat is de, toch wel de uitdaging. Zolang mogelijk uh, onderdeel bent van het leven... En, uh, en, uh, en gelukkig bent en blijft. Ja, Mies Bouwman over rolmodellen gesproken. Daar hebben we er nog een. Ja, dat is natuurlijk ja. dus ook een van, een van mijn grootste rolmodellen. Ken jij haar ook nog? Want ik las vanochtend in de volksstand. Dat in de column van Bert Wagenhoop dat het nog moeilijk uit aan leggen was aan jongeren onder de 40 wie misbouwman Bouwman was. Ja, het is, het, uh, omdat ik in de journalistiek zit, krijg je dat dan wel een beetje ja. mee, natuurlijk. Maar uh, dat ja. was wel pas toen ik ging werken dat ik haar leerde kennen. Tot slot, um, ja. Uh, ja, vandaag komt het boek uh, dus uit? Overal te kopen uh, vanaf vandaag? Overal te kopen, ja, in heel Nederland. Kruip nooit achter een geranium. Uh, jij ziet voor jezelf geen geranium in de toekomst, uh, neem ik aan, hè? Nee, dat hoop ik niet. <laughs> ik ga al die adviezen die deze vrouw hebben gegeven, ga ik opvolgen. Heel goed. Barbara van Beukering, heel erg bedankt... en uh, veel succes bij uh, de presentatie van dat boek. En dit brengt mij aan het einde van onze uitzending van Dit is de Nacht. Vanaf twee uur waren wij bij u om te praten over verschillende onderwerpen... bijvoorbeeld verslaafde, maar ook streektalen. Wilt u dat allemaal nog terughoren, dan kan dat op de website van NPO Radio 1. Ik wens u een bijzonder fijne dinsdag. NPO Radio 1.